Christian Bonnebakker met het NOS-journaal. Tientallen Syrische asielzoekers die in Nederland wonen waren handlanger van president Assad. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Ze worden beschuldigd van onder meer marteling, executies, ontvoering en afpersing. Andere Syrische asielzoekers in Nederland worden volgens de krant door hen bedreigd. Dit zijn de mensen voor wie we zijn gevlucht, zegt een van hen. Immigratiedienst IND heeft moeite om de verdachte Syrische asielzoekers op te sporen. NRC lukte het wel om drie van hen te vinden. Ze ontkennen dat ze misdaden hebben gepleegd. Prominente partijleden van Forum voor Democratie verzetten zich tegen de referendumuitslag... waardoor Thierry Baudet partijleider kan blijven. Jan Kees Vogelaar, de nummer 9 op de lijst voor de Tweede Kamer, wil naar de rechter stappen. Samen met fractievoorzitters in Utrecht en Overijssel. Het referendum zou niet eerlijk zijn verlopen. De drie europarlementariërs scheiden zich van Forum voor Democratie af. Time Magazine, dat altijd de persoon van het jaar aanwijst... heeft voor het eerst ook een kind van het jaar uitgeroepen. De 15-jarige Gitanjali Rao uit de Amerikaanse staat Colorado... wordt in het tijdschrift gepresenteerd als wetenschapper... die zich inzet voor het oplossen van allerlei problemen... van verslaving aan pijnstillers tot vervuild drinkwater. Ook heeft ze een app ontwikkeld tegen internetpesten. Het is niet de eerste jongere die Time in het zonnetje zet. Vorig jaar werd klimaatactiviste Greta Thunberg uitgeroepen... tot persoon van het jaar. Joep van het Hek mag zijn oudejaarsconferentie in Carré in Amsterdam niet voor meer dan 30 man publiek spelen. Burgemeester Halsema wil daarvoor geen uitzondering maken. Van het Hek had gevraagd om een uitzondering omdat de voorstelling met weinig publiek niet goed tot zijn recht zou komen. Halsema zegt tegen de stadszender AT5 dat als ze een uitzondering maakt... straks alle andere instellingen, cabaretiers en toneelgezelschappen ook voor haar deur staan.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 Ja, voor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 I'm okay.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 A tenner kiss. I know I'm gonna die, this. and that's because.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 TV All you want from me I just want you to come